بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Zoals bij de vorige en laatste les zijn we gekomen tot de woorden van de moellif van de schrijver, rahimahullah ta'ala, waarin hij zijn standpunt bevestigde met de vier zaken die verplicht zijn voor elke moslim te kennen, met de bewijzen daarvoor. En dat is hoe hij en ook degenen die voor hem kwamen, te werk gingen. Dat zijn een van de mooie karaktereigenschappen van deze gezegende umma. De umma van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dat, dat zij refereren naar de grondbeginselen en de bewijzen die aanwezig zijn in de Koran en ook in de sunnah, volgens de methodiek van degenen die hen daarin volgden. Oftewel de metgezellen en degenen die naar hen kwamen. Dat is ook wat Allah subhanahu wa ta'ala... deze ummah heeft geleerd in de Koran. Zijn woorden zijn... Qul hatu in kuntum zeg, brengt jullie bewijzen indien jullie de waarheid spreken... Dus dat is ook waar de moellef, de schrijver, zich aan heeft gehouden. Door bewijzen en telkens gaan we dat meemaken in dit geweldig citadel of het geweldige boek wat hij heeft geschreven. Dat hij voor elke zaak een bewijs heeft, of uit de Koran of uit de Sunna. En dit is de lering voor ons. Dit is een lering voor ons dat wij onze geloof niet van iedereen en zomaar aannemen. Maar dat Allah subhanahu wa ta'ala deze religie heeft beschermd door wakers over te hebben aangesteld. En deze manier van aanstelling is de bewijzen te volgen. Dus voor de vier zaken die wij hadden opgenoemd dat de persoon verplicht is, de moslim is verplicht om kennis te hebben vervolgens voor ernaar te handelen vervolgens voor ernaar uit te nodigen vervolgens voor geduld te hebben tijdens het, het uitnodigen citeerde hij de woorden van Allahu Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wal asr inna al insana lafi khusr illa al amanu wa amilu salihat. ...watewaasauw bil haq... ...watewaasauw bil sabr... ...oftewel degene die hem zou vragen... ...wat zijn jouw bewijzen voor deze standpunten... ...die jij duidelijk wilt maken... ...dan zegt hij tegen jou... Leest de woorden van Allah... ...dus hij begon met het citeren van... ...dit geweldige hoofdstuk... ...uit de Koran... ...de Besmela die hierin is geciteerd... is aanwezig in de hele Koran... behalve op één plek. Behalve op één plek is de Sora niet mee begonnen. En dat is zoals jullie alle weten... Sora Toba, nummer 9 uit de Koran. Tauba het berouw. Maar als wij Sora en nemel nummer 27... overpijzen en lezen... dan zullen we zien dat Al-Besmela... Erin staat en ook in de Sura zelf staat nog een keer de Besmela genoemd. Bilkis, de bekende koningin, die een boek kreeg, gezonden door Suleiman. En toen dat boek tot haar kwam, zei ze: Inna ho min Suleiman, wa inna ho bismillahir rahmanir rahim. Zoals dus de geleerden zeggen, dat eigenlijk. Elke surah dan in Besmele heeft. Behalve tauba, Maar in surah nemen is het dus twee keer. Wat betreft al asr Allah ta'ala zweert bij de tijd. al -asr. En hij zweert alleen bij de zaken die belangrijk zijn. Wanneer Allah zweert, dan zweert hij bij iets wat belangrijk is. en deze tijd is het niet het belangrijkste en het meest kostbare wat een dienaar heeft kostbaarder dan dat heb je niet want in die tijd is de darf van al in deze tijd waar Allah mee zweert is het jij die presteert of jij die niet presteert ben jij degene die het goede verricht? Of ben jij degene die het niet goede verricht? Ben jij degene die vermeerderd in goede daden? Of ben jij degene die niet vermeerderd in goede daden maar zonde? Dat is de tijd. De tijd dat ook wel het dehr wordt genoemd. Zijn de woorden van de profeet, Hij zegt, Laat het dehr, inna Allah huwa het ...scheldt de tijd niet uit. Sommige mensen vervloeken de tijd. En hij zegt... ...hij attendeert hierop, de profeet Sallam. ...hij zegt, doe dit niet. Want Allah is degene die beschikt... ...over de tijdsbepaling. Hij bepaalt wat er in deze... ...tijdens en in... ...deze hele... ...tijdstip... ...gebeurt en aanwezig is. Oftewel... ...jij scheldt de tijd uit... ...terwijl Allah degene is... Die de tijd heeft bepaald. En degene die zou weten. Wat de ahwaal, al-qiyamah zijn. De afschuwelijkheden die zich zullen plaatsvinden op de dag des oordeels. Die zou nooit kunnen zeggen dat deze tijd van hem niet kostbaar is. Degene die weet dat elke seconde telt en degene die weet dat elke tijdstip van hem of van haar op de dag des oordeels erover wordt gevraagd, zou nooit kunnen zeggen dat de tijd niet kostbaar is. Zou nooit kunnen zeggen dat wij niets te doen hebben. Zou nooit kunnen zeggen dat wij onze tijd gaan verdoen. Zou nooit kunnen zeggen hoe zullen we onze dag vermaken. Nee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons duidelijk geleerd. En hij heeft gezegd dat wij gevraagd worden over vier zaken. En wellicht zullen jullie nu in de war raken als we het hebben over dat de, dat de persoon in zijn graf door de melakaan over drie vragen wordt gesteld. En nu zeg ik, hij wordt gesteld over vier vragen. Totaal is het, wij worden over tien vragen gesteld. En daar zullen we het een keer ...uitgebreider over hebben. Maar veel mensen weten niet... ...behalve dat ze zeggen... ...ja, wij krijgen de drie ondervragingen... ...in het graf, that's it. Nee, dat is niet het geval. De andere die spreken over... ...andere vragen waar ook wij verantwoordelijk zijn. En onder andere is... ...dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) zegt... ...la qadama abdin... qiyamah hatta عن arba'a. Voorwaar de dienaar zal staan met zijn voeten op de dag des oordeels. En hij zal niet deze positie verlaten totdat hij wordt gevraagd over vier zaken. Onder andere is, Aan abla. Tijdens zijn jongere, jongere jaren, hoe hij deze heeft begaan en hoe hij deze tijd heeft gebruikt. En ook zegt de profeet sallallahu alaihi. En over zijn leven. Over zijn tijd. Hoe hij deze heeft. Besteed. En daarom zeggen ze ook. Voor de goede vraag. Bereid je daarvoor. Als jij nu weet dat jij wordt gevraagd. Hier omtrent. Om jouw tijd. Dat jouw tijd dus telt. Dat jouw tijd in jouw voordeel of in jouw nadeel is, kan je dan nog jouw tijd verspillen? Als je weet dat Allah Ta'ala zegt van men degene wiens weegschaal zwaar zullen wegen op die dag, die zijn degene die welslagen zijn. Wat men gaf het me ważen, wat lay ik al dina en die en voor degene wiens weegschalen licht zullen wegen op de dag des oordeels. Die zijn degene die verloren hebben en verliezer zijn. Dus daarom is het aan de moslim dat hij zijn tijd goed benut. Dat hij op elke manier... Waarin hij de situatie ziet dat het mogelijk is om dichter bij Allah te komen. Want dat is de tijd. Dat is in de tijd. Dat gebeurt tijdens en in de tijd. Dat hij dat ook moet doen. Allah Ta'ala zegt, En haast jullie in het verrichten van goede daden. Ook zegt hij, ila min rabbikum wa En haast jullie naar het paradijs door goede daden verrichten. Haast, oftewel verricht goede daden zoveel mogelijk. Haast. En andere waarsaeru en haast, hašuli ila maqfirati min Rabbikum wa net in arḍuha k arḍi sama of k arḍi sama wat je Als wij over de tijd praten, is het dan niet voor ons een zaak om te kijken hoe onze vorige, vrome voorgangers hun tijd hebben benut. De beste voorganger en de beste onder hen was wie? De profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt op verschillende plekken. Dat hij de umma eraan herinnert dat hun tijd... Kostbaar is. En dat zijn zijn woorden: Ni'matani mag nas. De profeet zegt tegen ons: Er zijn twee genietingen. De tijd is een genieting. De tijd is een moment dat jij kan benutten om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Hij zegt: Ni'matani bonen nas. Twee uitzonderlijke gunsten. Waar de mensen zeker onachtzaam over zijn. Hij zegt: Assiha wal Gezondheid en vrije tijd. Wat wil de Profeet Sallallahu zeggen? Hij wil zeggen dat de mensen onachtzaam zijn in hun aanbieding, in het vermeerderen van goede daden, in het wedijveren in het goede wanneer ze wat? Gezondheid hebben. En wanneer ze wat? Vrije tijd hebben. En dat is ook het geval. De meeste mensen... wanneer die gezond is... vergeet hij... de dikker. Vergeet hij de aanbidding. Vergeet hij het aandenken. Vergeet hij om kennis op te doen. Vergeet hij om goede daden te verrichten. Vergeet hij om anderen... ...uit te nodigen naar het goede. Maar wanneer hij wordt getroffen... ...zoals Allah Ta'ala hem ook beschrijft... ...in de Koran... ...wanneer hij wordt getroffen... ...door een ramp... ...dan aanbiedt hij Allah... ...met volledige zuiverheid. Dan heeft hij het door. En dan is hij op de hoogte van... ...had ik maar het goede verricht... ...toen ik gezond was. Veel mensen... ...klein voorbeeld... Ze worden getroffen door een virus. Epidemie. Griep. In deze zeven dagen... kan hij de Koran bijvoorbeeld niet lezen. Hij heeft pijn aan zijn keel. Of hij heeft pijn aan zijn neus. Of hij heeft hoofdpijn. Dan verlangt hij ernaar... om de Koran te lezen. Dan gaat hij, als hij op het goede zit... gaat hij luisteren. En zo niet, dan doet hij dat ook niet. Maar op dat moment denkt hij kon ik maar Koran lezen. Wanneer hij weer gezond is, is het geval bij de meeste dat hij dat niet doet. En dat is dus een voorbeeld van gezondheid. En wat belangrijk hier is, is dat jij goede daden dient verrichten wanneer je gezond bent. En deze ook continuerend volledig Benut. Waarom? De rachme van Allah subhanahu wa ta'ala is heel groot. Waaragme ti was jaat En mijn barmhartigheid zal alles omvatten. Alles. Is dat de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de hadide wordt overgeleverd door Bukhari wanneer de dienaar ziek wordt, of wanneer de dienaar op reis is, dan wordt voor hem de volledige beloning geschreven, die hij deed toen hij gezond was, en toen hij niet op reis was. Stel voor je ja, bidt, salat al Doha, En wat van de sunnah is van salat al duha, is dat je dat niet dagelijks bidt. Maar dat je een dag wel, en een dag niet. Dat was de handeling van de profeet. Salat al-Doha is een sunnah. Is aanbevolen. Maar de complete sunnah. Is dat je dat een dag wel doet. En een dag niet. Je houdt je hier aan vast. Je bidt salat al-Doha. En zoals de profeet. Sallallahu alaihi wasallam zegt. Over de voortreffelijkheden van salat doha Zijn veel. La alayha illa al Waarlijk degene die... Salate duha in acht houden en deze continuerend bidden, zijn slechts degene die veelvuldig berouw tonen naar Allah. Wanneer jij ziek wordt door een ziekte dat jij nooit meer salate duha kan bidden, Allah zegt, jouw daden die je voorheen hebt gedaan, die worden opgeschreven en het is alsof jij deze verricht. Dus daarom is het belangrijk dat je nu continuerende daden hebt. Die ook later zullen tellen. Dat is heel belangrijk. Als we het hebben over goede daden. <krijgene> Overzicht de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Over de tijd en de belang van het benutten van de tijd. Want wij zeiden het dat Allah tabarak wa ta'ala zweert bij de dingen die belangrijk zijn. En daarom geven wij een aantal voorbeelden van het belang van het benutten van de tijd. Hij zegt, ik tenim qabla habla De Profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, waarlijk <coughs> maak gebruik van vijf zaken alvorens deze niet meer van toepassing zijn. Oftewel dat je niet meer in staat bent om deze te verrichten. Hij zegt, shababaka qabla haramik. Jouw jonge leeftijd. Jouw jeugdige leeftijd. Dat je deze gebruikt... ...in het goede alvorens voordat je oud wordt. En zoals ze zeggen in het Arabisch... ...man shabba ala shay, shabba Dat is een hele mooie. Degene die gewend is om in zijn jongere jaren iets te doen... Hij zal dat ook in zijn ouderdom. Dan zie je ook bepaalde mensen. Die altijd in de eerste rij aanwezig zijn. En dit zeg ik heel vaak. Dat de ouderen. Voor ons hier een voorbeeld in zijn. Als we het hebben over eerste saf. Het werd ijveren om de eerste rijen te aanschouwen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt. Als degene wist wat voor voortreffelijkheden zich bevinden in de eerste rij, dan zouden ze kruipend komen. Kruipend! Kruipend vanwege de grote verdiensten. Als jij dit jouw hele leven bent gewend, in jouw jongere, leef, jouw jongere jaren vooral, dan zul je zien dat jij de eerste rij altijd zal bidden. En daarom is het ook niet vreemd, dat je en binnen ujenen, of je Sofine Thauri. of oh, is Haag Deze grote imam, De helden van de islam. Dat een van hen zegt. Waarlijk 40 jaar. En ik heb nooit de voet van iemand gezien. Behalve de imam. 40 jaar. Met andere woorden. 40 jaar en hij is in de eerste rij. Maar wanneer gebeurt dat? Wanneer je nu je kansen benut. Wanneer je nu gretig bent. Wanneer je nu... Continuerend dit herhaalt. Dus, Shababaka kabla Haramik. Ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, Dus, jouw gezondheid voor jouw ziekte, dat hebben we net uitgelegd. En ook dat wanneer je nu geld hebt, dat je deze moet uitgeven op de weg van Allah. Dat als jij nu in staat bent, verricht de Umrah. Verigd al hajj. Koop datgene wat voor jou nuttig is in het wereldse en heer Hamas. Bouw waterputten. Geef uit aan armen. Geef uit aan jathamen. Weeskinderen. Geef uit. Want misschien zal er een dag komen dat jij dat niet meer kan. Wanneer jij geen geld meer hebt. Dus nu je dat hebt, investeer investeer en wij kennen allemaal de voortreffelijkheden van water en waterput en dergelijke maar daar hebben we nu geen tijd voor maar het is slechts een aanwijzing of slechts een richtwijzer en jouw vrije tijd dat je die moet benutten alvorens je wat bezet bent door heel veel omstandigheden nu ben je vrij je bent bijvoorbeeld bij je ouders. Je woont bij je ouders. Je bent nog niet getrouwd. Nu is de kans. Zoveel mogelijk goede daden. Zoveel mogelijk kennis opdoen. Zoveel mogelijk notities maken. Opschrijven. memoriseren, Herhalen. Leren. Onderwijzen. Dat is nu. Want straks als je trouwt. Straks als je bezig bent. Straks als misschien wel iemand ziek wordt uit je familie. Ga je daar geen tijd voor hebben. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam en jouw leven... alvorens je dood bent. Wat is datgene wat degene... wat is datgene wat de dode nu zou wensen? De dode. Hij is er niet meer. Als je hem nu zou vragen... wat zou je wensen? Hij zou precies zeggen datgene wat Allah... tabaraka wa op meerdere plekken in de Koran... ons heeft geleerd. Je leed het niet. Wat heb ik verricht? Wat heb ik gedaan tijdens het wereldse? Of in een andere vers. O mijn heer: Laat mij terugkeren naar het wereldse, opdat ik goede daden verricht. En alsnog, wij weten het. Alsnog zijn wij onachtzaam. Iemand zegt tegen jou: Luister, als je dit doet. Dan ga je ervoor boeten. Of daar ga je spijt van krijgen. Dat is goed. Zal wel. Of jij zegt, ja, je hebt gelijk. Maar Allah Tabarakwa Ta'ala. Wa men aahsano min Allahi Haditha. En wie is er beter die spreekt dan Allah? Allah al-Azim. Allah heeft de waarheid gesproken. Hij zegt dit tegen ons. Laat het wereld jullie niet misleiden. De shaitaan is duidelijk een openlijke vijand. Hij vermaant ons, Allah Ta'ala. Oftewel dat wij hem niet als vriend moeten nemen. Hij nodigt zijn partijgegezen slechts uit om jullie in het hele vuur te laten belanden. Dat is de shaitaan. Hij wil jou niet profiteren van jouw tijd. Hij wil niet dat jij het goede verricht. Hij wil niet dat jij bezig bent met het dikker. Hij wil niet dat jij bezig bent met het zichtbaar. De woorden die jij kan uitspreken. Dat is de makkelijkste vorm van ibadah. Met de tong. De makkelijkste vorm. Waar we zeggen. Al muwaffaq. man waffaqahu Allah. Degene die Allah succes hierin heeft gegeven. Die is geslaagd. Niet jijzelf. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... kelimetani, tani, licht, tani. Habibe tani ila rahmani tani fil Twee woorden. Twee woorden... ...die licht zijn op de tong. Die geliefd zijn bij de erbarmer. De barmhartige. Die zwaar zullen wegen op de dag der opstanding... Zwaar. Subhanallah al-Azim. En de andere is? Subhanallah al Je zit in de auto. Dat is de tijd. We praten over de tijd. De kostbare tijd. De tijd welke jij moet werken. Nu moet werken. Omdat de raha wordt niet bereikt met de raha. De geleerden hebben gezegd, de Umar anhu en anderen. raha is bil de raha. Het makkelijke wordt niet bereikt met het makkelijke. Het is nu, nu de tijd dat je hard moet werken. Het paradijs is niet makkelijk. Het paradijs, de profeet, sallam, zegt in een hadith... Waarlijk, het paradijs is omsingeld door harde kolen. Kolen, brandende kolen. Het is waar, je loopt erop. Het is waar, maar je hebt pijn. Het is waar, maar je gaat door. Waarom? Omdat uiteindelijk jouw eindbestemming... ...inna lil mafaza. Omdat de Godvrezende de overwinning hebben. Het is waar, Je gaat door. De professor zegt dat er zal een tijd komen. dat het vasthouden aan, het, aan de religie van Allah. net zo zwaar is als je vast moet klempen. met brandende houtskolen in jouw hand. Het is waar, maar ga door. Het moet. Maar degene die hier wil rusten. en degene die daar wil rusten. dat kan niet. Dat gaat niet samen. Allah zegt, en het het slechte heeft hun verramspoed en zo bereikt. En aardbevingen. de Profeet en degene die met hem geloofden zeiden, wanneer komt de overwinning van Allah? De overwinning van Allah is dichtbij. Oftewel, het is waar, maar je moet doorgaan. Dus deze twee woorden, subhanallahim, subhanallah bijamden, zijn van grote waarde. En dit is niet moeilijk. Maar alsnog zijn wij een Ook als we het hebben over de tijd. En Belang van de tijd. Is Hassan al-Bassi. Die zegt. Yabna Adem. Inna ma anta ayaam. Fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Hassan al-Bassi. Dat wa was een geleerde. Die leefde 100 Hijri, ongeveer. Dus tussen 60 en 100 jaar. Na het leven van de profeet. Na overlijden van de profeet. Die zei het volgende. O zoon van Adam. Jij bent, slechts da Jij bent slechts een voorbeeld van dagen. Jouw leven is net als aantal dagen. Als een dag is verstreken, dan is een deel van jou ontnomen. Is een deel van jou ontnomen. De kinderen die worden met de dag ouder en die gaan richting hun jeugdige leeftijd. Degene die al. ...een jongere genoemd is... ...en met de dag wordt die ouder... ...en die gaat richting... ...de ouderdom. De ouderdom... ...degene die zich in de ouderdom bevinden... ...die gaan met de dag dichter bij hun ejer. Dichter bij hun dood. En dat is de waarheid. Niemand... ...kan dit ontkennen. Dus daarom zegt hij... ...als een dag... ...voorbij is... ...dan is... ...jouw... ...deel ontnomen... En dat vond ik altijd een uh, goede weerlegging op degene, buiten het feit dat het niet toegestaan is vanwege andere redenen, maar het, vel, uh, het uh, feliciteren van verjaardagen of het vieren van verjaardagen. Iemand die viert zijn verjaardag, dan zeg ik, waarom vier je je verjaardag? Hij zegt: ja, ik ben blij dat ik vandaag jarig ben. Ik zeg, jij bent blij dat jij steeds dichter bij jou dood bent. Dat kan je niet vieren, dat is een, dat is een ghazara. Dat is een verlies. Als jij viert dat jij steeds dichter bij Allah bent. Je, je, je ziel is dichter bij Allah. Maar jij bent zondig. Ga je dit vieren? Je zegt alhamdulillah. Ik ben blij dat ik zondig ben. Dus hij is eigenlijk degene die zichzelf in de maling neemt. Ook wordt of Ibn Sirin of Hassan al-Basri. Een keer kwam iemand naar hem toe. En hij zei. Kunnen wij een uurtje Gezellig met elkaar praten. Gewoon ons tijd verdoen. Hij keek naar de zon. Hij zei: Kan jij deze zon stoppen? De tijd nu. Kan jij nu de zon stoppen? Met andere woorden: Tijd gaat door. Leven gaat door. De zon gaat dalen. Kan jij deze stoppen? Hij zei: Nee. Daar wordt ook overgeleverd Nújhā-Le-Salam. Toen hij klein was. Ze dus zeiden tegen hem: Zullen wij spelen? Hij zei, nee, ik ben niet geschapen om te spelen. Met andere woorden, de tijd en het benutten van de tijd is iets waar wij elkaar veelvuldig in moeten herinneren. Deze grote vijanden van ons, deze zwarte en witte en blauwe telefoontjes, zijn hele grote vijanden. Op het moment dat wij worden gelegd in onze graf, dan zal ieder van ons spijt hebben dat hij te veel aan deze machine, robot, hoe je het ook kan noemen. Ze noemen het slimme, slimme iets, slimme. Hij is slim, hij neemt al jouw tijd. Hij is slim, hij is slim, wij niet. Neem dit met mate. Gebruik hem in het goede. Gebruik hem om op iets op te zoeken wat nuttig is, wat jou dichter bij Allah brengt. Gebruik hem om, om jouw moeder te bellen, om jouw vader, om jouw gezin, om jouw... Dat behoort tot de silat al Om wat de familiebanden te onderhouden. En iemand schreef wat heel veel eigenlijk de realiteit is. De vrome voorgangers gebruikten de Koran zoals wij nu deze telefoons. Dat is de realiteit. We zijn niet de allerbeste. We hebben allemaal tekortkomingen. Maar ik zeg dat. Ieder die probeert om het goede te bereiken, hij zal worden geholpen door Allah. Als jij oprecht jouw tijd wil benutten, Allah zal jou helpen om afkeer te hebben van dit toestel. Hij zal je helpen. Maar dat komt door kennis. Als jij weet dat elke seconde die jij hebt verloren aan een telefoon of aan iets wat onnuttig is... En dat je dan zal zeggen: Ja, rab, keerd ik maar terug naar het, naar het wereldse om nog één goede daad te doen. En je moet het zomaar zien. De weegschaal daar kunnen wij we niet verbeelden hoe dat eruit ziet. Dat is van de ilm al ghayb het onwaarneembare. Maar als we weten dat al onze daden worden gewogen, zoals een hadith van de profeet, dat er een dikke man zal wegen, zichzelf, op de weegschaal. Dus, oftewel, wij zullen onszelf laten wegen en ook de daden worden gewogen is een uitgebreid onderwerp. In ieder geval, onze daden worden... gewogen. Als iemand tegen jou zegt... spaar zoveel en zoveel geld... om uiteindelijk een huis te kunnen bemachtigen... of een huis te kunnen kopen... of grond te kunnen kopen. Wat zal jij doen dagelijks? Sparen. Jij zal sparen om uiteindelijk... jouw doel te bereiken. Ons doel is dat uiteindelijk... op de dag des oordeels... Deze weegschalen van ons allemaal, ik vraag Allah de dat onze weegschalen zwaar zullen laten wegen. Op de dag des oordeels. Op die dag zullen nog geld, nog kinderen, nog zonen van nut zijn. Behalve degene die tot Allah is gekomen met een oprecht hart, een zuiver hart. Vrij van alle vormen van polytheïsme, vrij van alle vormen van innovaties, het volledige monotheïsme. Wil je dit bereiken? Dan moet je weten dat jouw tijd kostbaar is. Dat je tijd moet benutten. En nog twee citaten. Eerste is ook van al-Hassan al Basri, rahimallahu ta'ala. Hij zei, Adraktu aqwamen, Kanu ala auqaatihim, Ashadda minkum hirsan, drahimikum wa dananirikum. Hij zegt... Ik heb mensen ontmoet... Hassan al-Basri... Die... Op hun tijd gingen letten... Meer dan dat jullie letten op jullie geld. Meer. Dat is precies wat vandaag is. Als Hassan al-Basri die mensen heeft ontmoet... En die mensen heeft gezien... heeft geanalyseerd... En hij zag dat er bepaalde mensen... Heel veel bezig waren... Met hun tijd. Kostbare tijd... Zo erg gefocust op hun tijd, net als degene die rennen voor hun geld. Wat moet hij nu zeggen? Wat zal hij nu zeggen als hij met ons leefde? Waar zijn de mensen die letten op hun tijd? Wie heeft een goede gezelschap die hem altijd aanspoort tot het goede? Die hem weerhoudt van nutteloze zaken? Waar zijn die mensen? Waar is die sahbe? Waar is die gezelschap? Heel erg moeilijk. En als laatste van Imam ibn Qayyim, die ook natuurlijk heel belangrijk is: min al Dat is een vraag ook voor jullie. Het verspillen van de tijd is erger dan de dood. We horen toch: iemand is overleden. Hij is overleden. Je vindt het erg dat hij overleden is. Maar Imam Qayyim zegt, tijdverspilling. Tijdverspilling, die, deze dingen. Waar wij op zitten, Imam Qayyim zegt, dit is erger dan dat je doodgaat. Dit is erger dan dat ik morgen overleed. Wie kan mij uitleggen waarom dat is? Als je doodgaat, kan je nog altijd betreden. Als je doodgaat, kan je jenna betreden. anders geformuleerd want dit lijkt dat zijn dat het niet zo dat het juist goed is om dood te gaan in plaats van tijd verspillen wat ik van jou heb begrepen maar dat is niet het geval Tijdverspilling is erger dan dat de dood is gekomen Maar als je het dood bent, je kan niet zonder schrijven. Maar dat, dat is precies juist wat hij zegt: dat is niet het geval. Tijdverspilling. Dus datgene wat wij dagelijks doen, wij allemaal. Wat wij dagelijks doen, tijdverspillen, is erger. Is erger dan dat de dood tot een van ons is gekomen. Hij zegt: لان إضاعت الوحي. Want het verspillen van de tijd. Die weerhoudt jou en die verbreekt jouw band van Allah en, de, en het Heer Wanneer je tijd verspilt. En brengt jou dat dichter bij Allah. Zeggen we nee. Terwijl de dood. Terwijl de dood die weerhoudt jou en die stopt jouw band met het wereldse en met jouw familie. Zo erg is het dus dat uh, iemand zomaar zijn tijd voorbij laat gaan aan niks, aan onnozele zaken of aan oude billah, zondes. Ook zegt Ali radiyallahu anhu, Er dunya mudbiratan, war Voorwaar het wereldse is weggegaan. Het wereldse heeft haar rug toegekeerd. Het wereldse is voorbij. En het Heer Namas is tot jullie gekomen. De ene is weggegaan en de andere is gekomen. Het Heer Namas. Hij zegt... En elke van deze, dus het wereldse en het Heer Namas, heeft haar kinderen... Heeft haar kinderen. Het wereldse heeft haar kinderen. Het Heer Maals heeft haar eigen kinderen. Hij zegt. Vakoonu min abnail achira. Wa la takoonu min abnail dunya. Hij zegt. De zonen van het Heer Maals. En wees niet. De kinderen. Van het wereldse. Hij zegt. Va inna al Wala ma'amal. Want vandaag is het de dag dat je daden kunt verrichten en de afrekening is er nog niet. Wa gadden, chisabun wala Terwijl morgen, de dag van dagopstanding, is een dag waar geen daden meer zijn. De daden zijn gestopt en er is chisab. De afrekening zal plaatsvinden. Daarom zegt ook Omar radiallahu anhu. Haasten voordat u voordat zenu. Ondervraagt jullie zelf nu, berisp jezelf nu op de daden, alvorens dat gedaan wordt, de afrekening op de dag des oordeels. En kijk naar jouw daden en weeg deze alvorens de dag komt dat die gewogen moet worden. Dus dat is, als, dat is het als we het hebben over um, de tijd, al asr en de dehr. Allah Ta'ala zegt verder in dit vers, voorwaar de mens is in verlies. Nadat hij heeft gezworen bij de tijd, heeft hij ons gezegd dat waarlijk iets gevaarlijks aan de hand is. Een gevaarlijk onderwerp. O mensheid voor jullie. In el insane gosser. Elke mens is in verlies. En deze mens omvat elke vorm van mensheid. Ieder die mens is, die bevindt zich in dit vers. Hij is in verlies. En deze gassara, wanneer jij je afvraagt. Wat voor gassara... Dan zeggen wij, deze ghassara, het verlies, is een volledige verlies of een deel van een verlies. Degenen die volledig in verlies zijn, zijn degenen die ongelovig zijn en daarop zijn gestorven. Hun verlies is voor altijd. Allah Ta'ala zegt, وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا in al-Khasirin, al-Din al-Khasiru, enfusahum wa ahlīīhim yom al-Qiyamah. Alla in al-Dalimīn fi adabin En de gelovigen die zeggen: Waarlijk, degenen die, die zijn verloren, hunzelf en hun familieleden op de dag des oordeels. Wie zijn deze? Dat zijn degenen die tot Allah komen met een andere religie met iets anders waar zij mee zijn, verplicht gesteld om in te geloven. Dat is de volledige afgang, Oudubillah. Zoals Allah Ta'ala zegt in een andere vers, خَسِرَ الدُّنْيَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ Hij heeft het wereldse en heer verloren. Wereldse en heer Allah Ta'ala zegt, عَامِلَةُ النَّاسِبَةُ ze hebben daden verricht, ze hebben gezwoegd hier. Ze willen Tesla, ze willen Porsche, ze willen Mercedes... ...ze willen XL, CL, BL, ZL, ik weet niet meer. En ze zijn ongelooflijk. Ze hebben dat allemaal gehad. Grote villa's, dit, dat. Ik denk je dat dit zomaar tot hen is gekomen? Gezwoegd, gewerkt. Aamilatun nasiba. Op die dag zullen ze komen met daden die vermoeid zijn. Maar het zal niet helpen... Want Allah Ta'ala zegt... het dina inda Allah in islam. Waarlijk de, de enige religie die Allah accepteert is... ...de islam. Dus dat is de volledige afgang. En de andere vorm van verlies en afgang... ...is in delen. Zoals Allah Ta'ala zegt... ...ma farrattu fijjan Wat heb ik gelaten... ...om bij Allah dichter te komen... De goede daden die je kon verrichten. Net nog een gebed in de moskee. Net nog het aanschouwen van het Jum'ah. Net nog de faraid, De verplichte zaken te verrichten. Net nog de zakat geven. Net nog vasten. Je hebt dit voorbij laten gaan. Dus dan is, de, is het verlies een deel. Hoe meer jij verwijderd bent van Allah. Dat is de verschil. dus te. de... Verlies op de dag des oordeels alleen maar groter is. Jij bepaalt zelf met de wil van Allah of jij tot de verliezers wilt behoren. Waarom? Omdat Allah ons een uitweg heeft gegeven. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا Niet iedereen is in verlies. Als hij voldoet aan deze zaken, aan deze vier zaken die hij noemt in hetzelfde vers. إِلَّا الَّذِينَ wa وَعَمِلُوا salihat. Dus behalve degene die geloven en goede daden verrichten. En dat gaan we inshallah volgende keer doen. We komen dan weer tot het vers: Illa ladina amenu. Wat zijn de zaken en welke vier zaken moet de moslim bemachtigen opdat hij niet tot de verliezers wil behoren? Want niemand wil tot de verliezers behoren. Zoals een voetbalclub. In het wereldse. Hier zit manager, trainer, spelers, functies, assistent, iedereen erop af. Ze willen niet verliezen. Als dit het geval is dat mensen hun dagelijkse inspanning trainen, ochtend, avond, je mag niet dit eten, je mag niet. Dat, ze, al hun inspanning is wat om niet te verliezen: om te winnen. Dus, wat zijn onze inspanningen als Muslim zijnde die wij moeten verrichten opdat we niet tot de verliezers zullen behoren? Dat horen we inshallah volgende week. En als er vragen zijn omtrent deze vier vijfde les, wat niet duidelijk is, of datgene wat nog opgehelderd moet worden, dan horen we dat. En anders is dat het Wallahu wa Sallallahu Alaihi sallam. <tosolo i> ja jij uh, <16ASTB3> Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja ze Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. Ja خير. ...na elke verplichte gebed, maar dat jij zeg maar... ...twintig keer, uh, zoals we weten, binnen vijf keer... ...dat je na elke gebed, twintig keer... ...is het van de die zegt... Ja. ...is dat eigenlijk toegestaan en dan verplicht uit Dat dat is eigenlijk mijn vraag? Uh, de vraag die gesteld is door de broeder... ...is... Uh, ...de hadith die we hebben geciteerd... ...waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...twee woorden zijn... ...heel geliefd bij Allah... ...en heel zwaar op de dag des oordeels... ...op de weegschaal... De vraag is mag ik deze splitsen door een andere hadith die ook sahih is of minimaal hasan dat de profeet sallallahu alaihi zegt degene die honderdmaal maal op een dag subhanallah wa zegt zonder subhanallah al-Azim, deze hadith is specifiek is niet dat genoemd behalve subhanallah wa maar stel dat dat de vraag was mag je subhanallah wa splitsen Vijf keer twintig. Omdat we vijf verplichte gebeden hebben. Dat je na elke gebed twintig keer uitspreekt. Zodat je op een dag uiteindelijk honderd keer hebt uitgesproken. Dat is niet toegestaan. Waarom is dat niet toegestaan? Omdat een innovatie wordt gekend, gekenmerkt door zes zaken. Daar zullen we het in al een keer over hebben. Maar onder andere is zemeniha. Dus hoe herken je innovatie? Is door haar tijdstip. Continuerende tijdstip op dezelfde tijdstip. Dus als jij zegt, ik wil 'Asr met deze intentie, want dat is Topevia, dat is iets wat behoort tot de aanbieding, dat betekent dat er een bewijs voor nodig is. Heeft de profeet sallam dit goedgekeurd? Ja of nee? Want het involgen van dit is verplicht om aanbieding met bewijzen te hebben. Dus als jij het gebed verricht, vervolgens twintig keer dit uitspreekt, dan betekent het dat je dat continuerend herhaalt op haar tijdstip. En zo herken je, zeg je, van dat is een, een bid'a. Ook een bid'a wordt gekenmerkt door haar mekan. Dat bijvoorbeeld elke keer op deze moskee ga je zitten. Zeg je, hier moet ik zeggen, subhanallah, subhanallah, ga je opstaan. Is mekan. Je denkt dat er fadila is. Je denkt dat er bepaalde gunst is. Of door uh, sifatiha. Sifatiha is door haar eigenschap. Of door haar adat. Door haar getal. Zoals nu. Getal is in principe el asl is dat er niet toegestaan is om bepaalde gedenkingen uit te spreken met een bepaald aantal. Behalve als de profeet sallam daar goede toestemming, of toestemming voor heeft gegeven. Degene die zegt, 33 keer na het verplicht gebed, subhanallah, enzovoorts. Dat zijn allemaal bewijzen voor. Dus, als iemand na het gebed 20 keer, ten eerste, getal. Tweede, zemen. Tijdstip, elke keer... Na al-Asr. Derde is, ...ta'abudan. Derde is dat deze persoon denkt: Ik kom er dichter bij Allah. Dan zeggen wij: Dichter bij Allah komen, vereist een bewijs. Heeft de Profeet Sallallahu Alaihi dit gedaan? Hij kan zeggen: Ik doe het om niet te vergeten. 1 keer 20, 2 keer 20 tot ik op 100 kom. Ik kan het vergeten zijn. Dan zeggen we: Dan ben je alsnog niet qua tawkifiën. Dan zeg jij. Ik, ik verwacht niet dat dit een sunnah is, zeggen we oké. Okay. Maar je doet het wel met dezelfde aantal. En minimaal is het dan wassiele ila al Is een weg die jou kan leiden tot de innovatie. Maar nee, jij spreekt het gewoon uit op willekeurige momenten, zonder dat je dat moet toeschrijven aan een vaste, specifieke periode of tijdstip. Zeg ik, wallah aan. Ja weet na niet ja, da je dat maar je moet je toch even vertalen. is je iemand op een manier hebt, het, mi to, znači zikri čovjek, prekinete neku. een paar, je kunt een en hij heeft zijn getal niet afgemaakt. Doordat iemand hem eigenlijk. Uh, niet. Yani, uh, tegenkwam en hij groette hem of hij onderbrak hem. Hij zegt: kan ik dan doorgaan met. mijn getallen waar ik gebleven was? Dan zeggen we: Naam, jij ja, doet dat omdat ook een voorbeeld van tawaf. Degene die tawaf doet om de kaaba. is op het moment dat de. Uh, ...de adhan wordt gedaan... ...en er wordt gebeden... ...dat ga je niet opnieuw doen... ...want dan ga je afmaken. Ook zegt de profeet in een andere hadith... ...Abu Dawood en Ahmed en enzovoort... ...hadith van as -Sala. Degene die tijdens het gebed vergeet... ...of twijfelt... ...laat hem dan... jebni. Jebni, dus laat hem dan bouwen... met je ...of laat hem bouwen op datgene wat hij zeker weet. Als hij zei niet, ga terug naar het begin... Maar ga door met waar je gebleven was. Dus dat zijn allemaal bewijzen. En dat is ook ander bewijzen. Dat je, zoals de profeet sallam zegt. Allah houdt ervan wanneer de dienaar een, een, een daad verricht. Dat hij hem ook afmaakt. Dat zijn allemaal bewijzen. Dat je doorgaat met jouw wirt. hoe kan je jouw intentie zuiver behouden wanneer iemand jou prijst? Onder andere, de volgeling moet de volgers volgen. De volgelingen zijn wij en onze volgers zijn de eerste generatie, profeet Salam, de metgezel en dergelijke. Dat we weten dat zij werden geprezen en dat ze daar niet van hielden en dat zij zelfs Huilde wanneer zij werden geprezen. En dat zij zelfs zeiden bij Allah, zoals Abu Bakr: Allahumma la bima a'chidni bi ma'yakooloon. O Allah, vergeef mij voor datgene wat zij niet weten. Zij prijzen jou. Terwijl ze jou overgedaden niet kennen. En ook, vergeef mij, O Allah, over datgene. Wat zij niet weten. En ook wat zij zeggen. Vergeef hun voor datgene wat ze zeggen. En vergeef mij. Of bestraf mij niet voor datgene wat zij zeggen. Dus zij prijzen jou. Jij hebt niet hun gevraagd om jou te prijzen. Tweede is. Vergeef mij voor datgene wat, zij, wat ze niet weten van jouw andere zondes. En laat mij beter zijn dan zij denken over mij. Als dit Abu is. Abu Bekker die zulke woorden uit... dan zijn wij verre weg van goedheid. Dan zijn wij verre weg van geprezen te moeten worden. Dus daarmee koester je heel zelf... dat je zegt van eigenlijk... Eh, prijzen ze jou, maar jij kent jezelf... en jij wilt niet geprezen worden. Maar op het moment, zoals een van de geleerden zei... een vroemde voorgangers... hij zei, wanneer je iemand ziet... dat hij lesgeeft... ziet niet bij hem als hij wil dat er bij hem gezeten wordt. Met andere woorden, hij wil de massa hebben. Hij wil dat mensen bij hem komen. Hij wil dat mensen naar hem luisteren, zodat ze zeggen, kijk hoeveel mensen bij mij zitten. Als jij dat hebt van jouzelf, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dan ben je niet eerlijk in datgene wat de mensen jou op voor prijzen. Dus het eerste is, door jouw ziel in bedwang te houden, door tegen je ziel te zeggen... Jij bent verreweg van Abu Bakr. En Abu Bakr werd geprezen. Hij had het recht om geprezen te worden. Maar hij wilde niet geprezen worden. Hij huilde. Dus daarmee koester je. En de tweede is. Kijk of jij eerlijk bent tegen jezelf. Als jij weet dat jij uh, er niet van houdt. Niet uh, geprezen wilt worden. Dan rust er geen blaam op jou. Zelfs wanneer jij denkt dat mensen jou gaan prijzen door jouw daad. En je laat deze daad omdat je bang bent voor ria, zogenaamd ria, dan is dit ook wat haram is. Hassan al-Basir rahimallahu ta'ala, hij zegt, de aanbieding verrichten voor de mensen is shirk. Dus iemand gaat opstaan en hij wil gezien worden, is een vorm van shirk. Maar het laten van de daad is ook haram. Waarom? Omdat je zogenaamd bang bent dat je in ria gaat vervallen, gezien willen worden. Maar je laat deze daad omwille van wie? Omwille van hem. En niet te vullen van Allah. Dus daar moet je voor oppassen. Ik weet nog... Uh, vroeger... Uh, eerste, uh, volgens mij eerste jaar was dat. Ja, eerste jaar was dat. En dan heb je de hadith waarin de profeet sallallahu zegt... Degene die... Uh, salat al-Fajr bidt... Vervolgens zit op de plek waar hij heeft gebeden. Vervolgens Allah herdenkt. Vervolgens twee rak'a bid Die heeft een beloning... ...van hajj en umrah. De hadith is bekend. Wat deed ik? Precies wat jij eigenlijk uh, probeert te schetsen. Ik dacht, ik ga niet bidden in de moskee... ...maar ik ga thuis bidden. Ik dacht, ja, om niet gezien te willen worden. Maar dat is handelen volgens niet kennis. De profeet Zalim zegt, vervolgens bid op de plek waar hij heeft gebeden. Dus, uh, algemeen kennis hebben over alle zaken... Is een heel belangrijk fenomeen. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa, sallallahu wa, sallallahu wa alaikum wa rahmatullah. Nog even twee korte mededelingen voordat we het uh, hierbij gaan, uh, gaan houden, inshallah. Uh, Allereerst, uh, deze lessen worden in ieder geval uh, verzorgd door Moslim Jongeren Drechtsteden, de jongerenorganisatie hier in Dordrecht. Uh, dit doen ze ook in samenwerking met Moskee Rahman. Dus deze twee partijen organiseren uh, de lessen die nu aan de gang zijn en die zullen ook de activiteiten die hierna nog zullen komen. Uh, ja, als jullie op de hoogte willen worden van de komende activiteiten en natuurlijk ook van de wijzigingen van de les, uh, zoals dat vandaag het